All the growth starts to fade, starts to fall.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 Ja, maar dan, je, moet ook, je moet ook verliefd zijn, Judith, Dan, dan wordt het vanzelf mooi. Nou, ik, ja, zie, ik zie het in je ogen als je het zegt. Alleen je moet, je moet haar dan niet zo aanstaan. Ze ja, ja, zit weer met haar tong uit de mond. Man. Ik liet <laughs> dus, het over de gang en toen kwam ik Twant tegen die nu toevallig in de studio bezig is. En die vroeg of iemand dood was toen ik het liet ah, dus, uh, ja. Ik had het wel op uh, YouTube even opgezocht. En daar stond wel echt heel veel van. Ja, ik wil dat het uh, gespeeld wordt als ik uh, begraafd word en zo. Dus hij, hij zat goed. Ja. <laughs> het is gewoon oh, begraafd. is nu <laughs>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 ja, ja, maar dan, ik ga niet met je mee. Ja. Maar als we een cijfer moesten geven, want het is dan recent, hier hoort misschien een beetje een beoordeling bij. Um, yeah, ja, ik zou zeggen, yeah. ja, ik, ik moet nog even de tekst goed luisteren. Ik geloof echt zo dat het ontzettend intelligent en diepzinnig is. Dus maar, een beetje oppervlakkig geluisterd, geeft het toen 7. Ho, toen had ik ja, ook staan. Dus zeker een 7. Marco? Ja, 6,5, uh, 7. Zes, zes ja, is, nee. Voor, voor, voor mij hield hem niet al. Ik heb niet goed geluisterd. Geef nou eens keer je eigen mening.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 Maar welk cijfer geef je Geen? Oh, ik, uh, ik geef het uh, een 8. Nou, maar ga, ik dat denk, uh, het is wel als je het uh, te vaak luistert of zo. Ja. Dan, uh, maar uh, ik denk dat we er nog wel veel van, uh, van gaan horen. Dat is een ja, succes En succes ik ben en ook half. een beetje andersom, hè? Ik heb het laatste album heb ik het eerst gehoord, en toen ben ik een beetje. Uh, ja, het volgende album uh, dat is, is wat, uh, wat hipper. Ja. ja, ja. Dat is uh, volgens Critici uh, kriti, is het ook uh, een van de beste. Indie-rock albums gemaakt, ooit gemaakt. Ja, maar of dat, dat nou zoveel ja. zegt. We kunnen ook creatie ja. zijn. Ja, maar. en jij, Jonas? Wat? Uh, wat, wat uh, heb jij ook al een cijfer gegeven? Ja, een 7. oké. Ja, nou. Dat is eigenlijk gewoon <laughs> voldoende. Weet, dus 7-7 ja, <laughs> dus is 14 plus 6. Is 20? Jij gaf een? Uh, 8. Ja, 8. 28, dat ja, was uh, een 7 dus. Ja, dat is, dat is, goed gerekend. Ja. Nou, nou zeven, ben je ja, dan, dan, dan weten we dat als, ja. ja, goed. Oh, okay. beetje, beetje, beetje de jazzmuziek op de achtergrond, dat je ook nog ja. wel wat in de stemming brengt. Ja, ik denk dat een beetje... we bij een NSV-programma ja. terecht maken. Kijk, ik, ik, ik ben ook wel wat, wat, wat jazzmuziek op zich gewend, maar ik ben het dan in een andere context uh, gewend, zal ik zeggen. Easter ik... jazz? Ja, nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Van, dat, van dat idee moet men af. Ja, maar zo, zoals vorig jaar, toen had je hier uh, in Nijmegen-Oost het Eastside Blues Festival, hè? daar zaten ook.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 Sorry, ja, ja, ja maar ja. Laten we bezig. <laughs> en bezig. En, en toen daarna ben ik naar mijn opa en oma in Amsterdam gegaan dus. oh maar je bent dus niet letterlijk in de kroeg geboren nou, nee. nee niet niet letterlijk in de kroeg maar wat zei je het letterlijk ja. in de kroeg Nou, ja, ik dacht echt dat je daar zo een lekker hub ja. maar lach je op, ja, ja, op, ja, op de, de bar tussen, tussen met, de met, met, met, met met mijn mond onder de tap nee ja goed ik bedoel het uh, is maar hoe je het opvat ja, bij, bij bij wijze van spreken ben je in de kroeg geboren ja inderdaad okay. in ieder geval met, met een letterlijk maar figuurlijk ja met een maand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 Dan gaan we verder met de cultuuragenda, maar en jij had nog iets staan met, uh, van de customs David. Oh ja, ik uh, even op de voorreep. Uh, vorige week uh, draaiden wij de customs en uh, bent ze uit uh, België. En dat is uh, razendsnel en uh, snel is dat, uh, populair geworden.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 Goed, of Jitte, proberen we ons dan op de gastenlijst te zetten? Oh, nee. nee. Jij ja, kan goed, ja, ja, krijgt nee, nee. alles, nee, krijg nee, nee. alles gedaan van de man. Gaten had net een heel goed idee om uh, toch het concert uh, binnen te dringen, maar daar gaan we het oh. verder niet over hebben. Okay, okay. Ik ben heel bang dat ja. hij het nu hardop uh, uitspreekt, nee, maar nee, nee. goed. Maar, maar is het, in het goed? is dat het dus Nederlands? Of? Uh, uit België komt het. Okay, ja, maar ze zingen niet in het Vlaams, maar gewoon in het Engels. Maar Gaten, ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw manier. Nee, verder. Ja, nee, we gaan verder met. Ja, eh, Dingen met de bizarre nieuwe binnen- en buitenland, denk ik. Ja. Ik zit in ieder geval wel het al een half uur op te wachten. Dat is ah, mijn favoriete onderdeel. Oh, is het jouw favoriete <laughs> onderdeel? Ja. Nou, dan sterker nog, ik heb hier uh, zootje papieren liggen. Dan kies er maar één uit. Uh, pak maar de derde of zo. Nou, dat is, we, is, we, is we wel slecht. 1, 2, 3. Deze, <laughs> het het prima. Daar gaat hij. Oh, Gavin, deze is voor jou, hè? De onderbroek die gemaakt is uit bananen.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 Het is niet enkel veel uh, licht, maar ook zeer absorberend. Oh, ja. Ik, dus als je heel erg veel zweet, zoals ik bijvoorbeeld, dan uh, is voor het één wel. continent. Oh. <laughs> Jij, jij bemerkt ook alles, hè? Ja, ja het is een beetje, maar je zit naast me, Ik kan daar niet echt helemaal mee. Eh, ja, je dus, moet daar ook helemaal niet komen met je tong. Ja, maar. Als, als, ik, als ik daar zie hoe, hoe dicht jullie op elkaar zitten. We, we, zitten eh, we moeten een de microfoon delen, Ja, maar wij, wij, zitten wij, we zitten echt wij, niet dicht op elkaar. Nee. No other way. Het zit minstens 30 ja. centimeter tussen. Maar we gaan verder met je, okay, je verhaal. Okay. We konden nog meer bananenvezels toevoegen. Maar dan werd het ondergoed wat sponsig. De dus soepende vrouwen is dan, een onder... dan, <laughs> ja. dan absorbeert het het helemaal niet meer.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 Ik denk het. Dat is hem. Dat, dat is hem, 100%. Ja, en ja. dat lijkt op ACDC. Oh, oh, en het komt uit Australië. Toepasselijk, ja. toepasselijk. Dan ja. gaan wij nu luisteren naar Airborne Steel Town.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 met een uh, ja met een koe. <lacht> en, uh, Je probeert hem er voorzichtig te brengen maar op uh, ja, is geen ja, andere manier. Het is geen ja geen andere. En uh, hij heeft dat natuurlijk gedaan in een kinderboerderij. Uh, natuurlijk. Ja kinderboerderij <lacht> de Molenwei in, in, in, in Rotterdam Zuid. Hij uh, wordt -Zuid. Ja, uh, uh, hij wordt uh, verdacht van overdreding van de Dierwerenwelzijnswet. Uh, uh, welzijnswet. Nou het werd uh,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 ze hebben nog een dierenarts erbij gehaald, als een soort slachtofferhulp voor die koe. Ja. <lacht> dus uh, dus uh, ja, dat, dat uh, ja, is zo zijn uh, plezier. Maar ja, dat, het mag dus niet mensen. Ik dacht altijd dat het wel nog in Nederland. Het dus Niet dat, meer toch? Is er, nee, dus nee. Is het is recent dat ik dat misschien veranderd. Kan? Ja, volgens ja. mij vorig jaar of zo.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 Ja, nou, ik weet het niet. Misschien... Uh, ik denk toen boer voor... die alleen op zo'n weiland is. Nou, alleen, ik, ik met, denk... alleen met een paar kippen en een... Nou, ik denk ook oefen. misschien en voor de... Ja. zijn ei kwijt en dan... Ja, Z'n ei kwijt letterlijk ah, bij, de, bij de kip. Ja, ja. Waar, is dat is de enige, enige oplossing. Waar, waar, waar, waar, waarom denk je dat het programma Boer zoekt vrouwen... <laughs> tot, ...tot leven is gekomen? <laughs> is al die boeren zijn er Ja, daarom. <laughs> ja, maar vroeger ja. was er wel een hele andere... ...moraal, zeg maar... ...zeg maar, eind negende eeuw. Dat is dan, tegenwoordig de, de, de is het allemaal wat vrij joh. Maar hij beweerden, Mirazekes beweerde dat, dat, zeg maar, eind, uh, eind, eind 1900 of zo, so, dat, dat het dan, uh, dat je dan gewoon oefende uh, op de kalfjes. Oefenen? Ja, voordat Oefenen. je, voordat je met, uh, een, ja, met, met, met je geliefde deed. Ja, ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja.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 en ik dat laatste had ik zoiets van, wat krijgen we nou weer? Maar ja, goed. Alleen in Japan. Hè? Alleen in Japan kunnen je ja, dat soort alleen, alleen in Japan. En niet zomaar het eerste, het beste kussen. Het gaat daarom een Dakimakura. makura Ja, die. Tuurlijk, die hebben we allemaal thuis liggen Is dat een kussen met een gat of zo? Of nee, dat ja. is een Japans knuffelkussen. Uh, Oké. Okay. Het blijkt nogal populair te zijn bij de Japanse tieners.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 Maar goed, hij trouwt ermee, hij is blijkbaar... Uh, ja. dan moet je het opblazen, dat kussen ook? Of nee, dus hadden, wij, hadden wij een tijd geleden ook niet een item over een uh, Japanner die met een robot, uh, of een, een robot als vriendin had? Ja, en ja, dat ja, hij dan ja. uh, bij maar kerstmis gewoon uh, cadeautjes kreeg en zo? Uh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar goed, dat kan ik me dan nog enigszins ja, ik ik met voorstellen. Daar kan je iets mee voorstellen, ook, Ja, dit, dit, dit, ja dit. maar als je gewoon kiezen tussen een kussen of een robot?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 Ja, maar daar praat hij dan ook met een met kussen. Ja, maar er zijn toch niet opties in het leven? Een, een, waar, een kussen is toch een, een, een dilemma. Een ja, inderdaad. Een dilemma. Ja, inderdaad. Nou, ik zou toch wat kussen kiezen. Ja, ik ook. Kijk, ik heb, ik heb zo'n zo zo fijn nekkussentje, zal maar zeggen. Dat is uh, speciaal, speciaal voor je nek. Alleen dat, dat voelt heel ja, zacht Ja, zo begon het bij de Japaner ook. Ja, dat... Het voelt gewoon zacht aan, weet je. Ja. Dus, ja. Hey. En wat een komt het andere. Ja, ja. ja nou, ik heb, ik heb ook wel zoiets. Dan, ja. ja, dat kussen, dat ligt in mijn nek. Ja. En soms ligt het in één keer op mijn arm. Ja, jongen, ja. En dan ja. mijn... weer iets verder naar beneden. Of... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het blijft, het blijft daar op die arm. Want onder Marco, de nek is mijn nek je, pra je praat over dat nekkussen als, als, als een soort mens of zo. Was nee, dat nee het Je glundert ja, nou, ook. Ja. Je ziet het in je ogen. Ja, dat klopt. heb ik nog wel last van mijn nee, nek. Nee, nee, nee. Of maak je het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 De, de wonderen zijn de wereld nog niet, uit, hè? Dus. Ja, als ze mij had verteld dat, uh, dat we over een week allemaal in bananenondergoed rond zouden lopen, zou ik het ook niet hebben geloofd. <laughs> Toch is het? Nee, nee, nee, inderdaad. inderdaad ja, inderdaad. Ik ben al flink aan het bestellen. <laughs> maar het kussen. Even ja, nog terug op het kussen. Het kussen mag zelfs mee uit eten en krijgt dan zelfs zijn eigen maaltijd. En hoe gaat dat, attent. Yes,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 Kill me, blijkbaar. Nee, kill me, <laughs> me. hoeveel? Yeah. Kill, kill me, kill me, ja, kill me, kill ja kill me. Kill me, ja, kill me. Ik zeg kill ik me. of kill me? Okay. Kill me. Ik, ik dacht dat kill me was ja. ja, een Ja, kan, kan ook. Ja, on a mission. mission. Dat is het echt. Kill me, kill me, kill, kill, me. kill, kill me. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, weet je, ik vind alles wel best. Het, uh, het kan niet gek worden. En uh, ze is blijkbaar uh, on a mission. Ja, ja, dat was uh, de klinker van de week. Uh, Gabriella, kill me. Onze, Zek onze Zek Ja, goed? je zegt het goed. Waarin, uh, it uh, it onze okay. excuses dat we het moeten uitzenden, maar het is verplicht hè, dat we dit nummer weer draaien. Oh, ja, als... Ik vind het op zich wel een leuk liedje. Dus. Oh, ja. Oké, okay, ja. nou, onze excuses van, namens Kevin ja. en ja. Ja, Nou ja, oké. Okay. Nou, als Mark het leuk vindt, vorm je eigen ah, Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> goed, maar wij, uh, wij zijn hier voornamelijk om heel even het dure uh, af te kondigen. Eh... Uh,